Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Lokale smaken onder tropische omstandigheden. Het mooie weer afgelopen zondag weerhield veel mensen ervan om te consumeren tijdens het culturele en informatieve evenement De Smaak van Goorlen. Dit vond allemaal plaats in cultureel centrum Jan van Bezouw, de bibliotheek, het jongerencentrum Mainframe en in Riel in de Leijbron. Zo was er veel te zien... Onder andere bij Mainframe een hiphopper. En ook dansers van het Factorium lieten hun kunsten zien. In de kapel in het cultureel centrum brachten drie koren hun repertoire. En in de grote zaal was ook veel muziek. Onder andere ook theatermaker Mike van Amelsvoort. Hij gaf daar een workshop. De opkomst tijdens De Smaak van Goorlen was redelijk te noemen. Ook was er een open dag bij de lokale omroep Goorlen. En ook daar kwam door het mooie weer niet veel bekijks. Maar hetgeen wat daar kwam vond het in elk geval een leuke dag. Vijftig jaar geleden ontmoetten Jan en Lia elkaar. Jan was stratenmaker en het was liefde op het eerste gezicht. Maar er was één probleem. De twee hadden een leeftijdsverschil van zes jaar. Natuurlijk kon dat overbrugd worden en werd Jan warm onthaald bij Lia's familie. Uiteindelijk trouwden ze. Aanstaande donderdag vieren ze hun gouden huwelijksjubileum... Ze zijn ook erg actief in het verenigingsleven. Jan gaat biljarten en Lia doet aan britje. Een gouden huwelijk is dus toch mogelijk, ondanks zes jaar leeftijdsverschil. Tot besluit het weerbericht. Vandaag wordt het flink warm. Temperaturen tot en met 34 graden. Ook is er wat hoge bewolking. Vanavond neemt de kans op regen en onweer toe. Ook gaat de wind van zee iets dalen in temperatuur. En daar merken we in de regio Goren ook wat van. Daarom koelt het af na 14 graden. Tot zover het Lokale Omroep Goren nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroeporen.nl